Kashvili werd in Polen geboren als zoon van Georgische ouders in de Verenigde Staten. President Obama prees hem als een waarachtige soldaat en staatsman. John Shelley Kashvili is 75 jaar geworden.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 Het weer bewolkt in op veel plaatsen regen en wind. In de noordelijke kustgebieden zware windstoten. Ook overdag onstuimig en regenachtig. Met temperaturen rond 17 graden. Dit was het. Animation. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, met. nu de nacht. Baby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 Oh hey. voorbij Girl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 De Libische hoofdstad Tripoli is opnieuw opgeschrikt door een aantal hevige explosies tijdens luchtaanvallen van de NAVO. Volgens ooggetuigen waren in het centrum zeker twee zware ontploffingen te horen. Ook gisteren nacht was de stad doelwit van aanvallen van de NAVO. Daarbij werd volgens journalisten een complex van kolonel Gaddafi gebombardeerd. Sinds maart voert de NAVO.